En daarbij wil ik u eigenlijk het volgende voorstel doen. Dat als wij het aantal parkeerplekken dat verdwijnt... volledig kunnen compenseren op Vriedhoffplein en bij de Zuid... dan gaan we door met het voorlopig ontwerp. Mocht echter blijken dat het aantal te compenseren parkeerplekken... heel beperkt is, dan stel ik voor dat ik met u, bij u terugkom... met een aangepast schetsontwerp. Dat is eigenlijk uh, nou ja, het idee uh, wat ik, uh, het, ja, zoals het college daar op dit moment uh, in staat. Uh, ja, dat waren eigenlijk de hoofdpunten die, die uh, of, of de belangrijke thema's die, hebben, uh, die u hebt opgebracht. Maar er zijn daarnaast nog een aantal andere punten die u hebt opgebracht uh, en waar ik nu uh, op in uh, uh, zal gaan. Um, er, er, ik heb al kort wat gezegd over de participatie. En mevrouw Koper heeft onder andere gevraagd... Hoe gaat het verder met die participatie? Um, maar we gaan daarmee door. Bij de Favose wordt dat nog een uh, intensief traject. Um, maar bij de uitwerking naar het voorlopig ontwerp, en, en het voorlopig ontwerp daarbij moet u denken, dan gaat het echt over waar komen de bankjes en waar zetten we de lantaarnpalen neer en wat wordt exact de exacte afmeting en dergelijke. Ook daarover gaan we uh, verder met participeren en wordt de omgeving betrokken. En de veiligheid is een punt die, uh, ja, wat, wat is opgebracht. En uiteraard heeft het college daar ook oog voor. Um, er is op dit moment in dit uh, voorstel gekozen uh, voor de fietsstraat. En uh, dat heeft eigenlijk een aantal uh, redenen. Um, het is opgebracht ook in de participatie. Zijn Er een aantal profielen ook uh, besproken met, met, uh, met de betrokkenen. En uh, velen vinden dit de beste variant... Uh, daarbij komt dat uh, nou ja, ook gelet op de ruimte. Uh, maar het is ook zo dat je uh, bij een fietsstraat... wordt je wel gedwongen ook om rekening met elkaar te houden. Wat een goed element is. Dat dat in kosten gaat van de veiligheid... dat uh, is niet wat, wat althans, uh, ook onze verkeerskundigen zeggen. Die zeggen eigenlijk dat moet kunnen... ook met het parkeren aan landzijden. De PVV vroeg nog naar de maatregelen die nu worden getroffen ook uh, op de boulevard. En dat, uh, dat zijn de tijdelijke maatregelen op de boulevard... die we jaarlijks uh, eigenlijk treffen. Uh, voorheen hebben we palmbomen. Nu proberen we met wat meer... Uh, ja, ik zou bijna zeggen inheemse beplanting. Of de ja, beplanting van hier uh, uh, zijn we mee aan het... Uh, uh, ja. Kijken hoe dat aanslaat. En er zijn nog een, van die uh, hangouts en de uh, fotopanelen die worden uh, benut. En dat is eigenlijk een traject wat een aantal jaar geleden is ingezet. Om die uh, boulevard eigenlijk vooruitlopend op die grote renovatie... toch wat meer ja, schwoeng en, en aantrekkingskracht uh, uh, te geven. Ehm... Um... Ja, de, er, meneer Drommel van de VVD die vroeg ook nog um, um, naar um, de afgangen... ook in relatie tot um, en een aantal anderen ook. Um, wat ik heel belangrijk vind, is überhaupt de toegankelijkheid van het strand. Um, en of dat dan... Um, via een boardwalk, dat lijkt niet opportun op dit moment. Maar ik denk dat we dan inderdaad goed moeten kijken... naar, naar de hellingshoek ook van de afgangen wat dat betreft. Um, dus um, ik wil daar verder niet op vooruit lopen. Uh, want he, dat is echt iets wat je nader zou moeten uitwerken... in een vervolgfase. Maar ik denk wel dat, dat deze raad het er unaniem over eens is... dat toegankelijkheid wel een heel belangrijk element is. Dus dat, is, um, dat wilde ik daar nog over zeggen. Uh, uh, pardon. Uh, het CDA en ook meneer Drommel van de VVD vroeg ook nog... Uh, hoe zit dat nu precies met dat schetsontwerp? Hè? Wat is nu de status daarvan en wat betekent dat? Nou, het is eigenlijk een, een echt nog een schets die op basis van eerdere kaders en participatie tot stand is gekomen. En die dient als basis voor verdere uitwerking. Um, vanavond kunt u daar nog uh, accenten ook aan meegeven. Het college heeft daar al een schot voor de boeg uh, ingenomen... in het aangepaste raadsbesluit. En die elementen die nemen we dan mee bij het voorlopig ontwerp. Ehm... Um... Meneer Bouwberg-Wilson van de OPZ heeft ook nog gevraagd bijvoorbeeld naar Kiss -and Ride plekken en aandacht ook voor naar het vrachtverkeer en het laden en het lossen. Dat zijn punten die, we, die, die je mee kunt nemen bij de uitwerking in het voorlopig ontwerp. Ook de routing richting de zuid is iets wat de aandacht heeft van het college. Zij het eigenlijk meer in het kader um, van het gesprek dat u gaat hebben... over parkeren um, en mobiliteit en bereikbaarheid. Um, ten aanzien van het duinlandschap... Um, ja, denkt het college dat het toevoegen van, van groen op die locatie... echt een kwaliteitsslag eh, biedt. En zeker zullen wij aandacht hebben voor de beheerslasten en eh, de kosten daarvan. Eh, maar ook dat is iets wat, wat in zo'n schetsontwerp nog niet tot achter de komma is uitgewerkt. Maar daar gaan we zeker op terugkomen... waarbij we uiteraard ook aandacht zullen hebben voor de kosten. Um, u hebt nog uh, een aantal meer specifieke uh, vragen uh, gesteld. Onder andere over de kapitaallasten uit het verleden. Dat is iets waar ik uh, op terug zal moeten komen. Um, u hebt ook een vraag gesteld ten aanzien van de uh, mobiele kiosken... of um, nou ja, de mobiele vitrine restaurants versus een vaste kiosk. Dat is iets waarvan... Um... Het college eerder al heeft toegezegd om dat nader te onderzoeken. En dat is iets waar we op dit moment nog steeds mee bezig zijn. Uh, dus we hebben daar het gesprek over... maar er is nog geen uh, besluit of iets dergelijks uh, overgenomen. En nou ja, dat is een, een, wat dat betreft een afzonderlijk uh, traject... waarvan we moeten kijken hoe dat afloopt. Ik geloof, voorzitter, dat ik... Uh, uh, uh, op alle punten ben uh, ingegaan. Ik uh, ja, samenvattend eigenlijk de twee belangrijkste thema's ten aanzien uh, van de boardwalk. Uh, wat mij betreft wordt dat op dit moment uit het schetsontwerp gehaald en gaat dat niet verder de participatie in. En ten aanzien van het parkeren is het uitgangspunt om dat te compenseren. Als dat kan, nemen we dat mee in het voorlopig ontwerp. En als dat niet kon, kan eh, en verstrekkende gevolgen zal hebben... dan kom ik bij u terug met een aangepast schetsontwerp. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verheij. Ook voor de bondige samenvatting aan het eind. Dat bespaart mij wat werk. Want dat is volgens mij de essentie op hoofdlijnen van de discussie. Um, ik kijk even rond voor een tweede termijn. Zal ik met de mensen die in eerste termijn hebben gesproken een kort rondje maken? Als u nog bestuurlijke dilemma's heeft, ja, zo het op deze manier doen? Laat ik eens even kijken in mijn geschriften. Ik ga omgekeerd beginnen. Meneer Drommel, ik begin bij u. Dank. Ja. U bent er klaar voor? <lacht> dank u. Um, ik dank de, ik, de wethouder bijzonder voor, voor, haar, uh, voor haar meeleven, zou ik haar eens willen zeggen. En ook de reactie die ze meteen al vorm heeft gegeven. Maar het is nog niet helemaal zo dat ik daar. of dat we daar een uh, tevreden gevoel bij hebben. Dat we de, de loopplank als inrichtingsvorm weglaten, dat vind ik wel prettig. Ik kijk zo rond, daar kunnen we elkaar wel goed in vinden, vermoed ik. En het parkeerplaatsen, Tot u terugkomt met een aangepast schetsontwerp. Dat brengt mij, mij twee dingen. Met andere woorden, punt 4 van bladzijde 9. Met het vaststellen van het schetsontwerp... wordt de kwaliteit en profilering van de boulevard vastgesteld. Gaat dus niet op, begrijp ik. U doet alleen nu een voorstel omtrent de kwaliteit en de profilering. Immers, als u niet in staat bent om uh, volledig te compenseren... komt u terug... ...met dit schetsontwerp. U kunt alleen maar terugkomen met dit schetsontwerp... ...als we het niet vastgesteld hebben. En dan de duineilandjes. De natuur dichterbij brengen bij de mensen die daar wandelen. Als u daar loopt op de boulevard... ...en u treft het, dan komt u linksherten tegen, rechtsherten tegen. U ziet vijf meter van daar waar u loopt de reep... En dan zeg ik een stuk verder nog de zee. Met andere woorden, echt natuur is in Zandvoort voor het grijpen haast. En de eilandjes die uh, geplaatst worden op de zweerbeelden. Typisch sfeerbeelden ze dat. Dat is een prachtig mooi sfeerbeeld om te zeggen, zo willen we het laten, gaan doen. Zelfs zonder die sfeer eilandjes zou ik willen zeggen. Die sfeer duinlandschap eilandjes. Blijft het nog een mooie boulevard. En als je dan ook echt kijkt naar de afmetingen van zo'n sfeerfoto dan blijkt het toch een beetje uh, haast een vertekend beeld te zijn. Het is niet zo groot en zo ruim... toen je daar een heel eilandje op kan plaatsen. En dan ook nog robuuste beplanting. Ook zo'n uitdrukking, robuuste beplanting. Wij kunnen aan, aan de zee alleen maar hei planten. En hei, dat heeft de bedoeling dat het zich uh, zand ophoopt... en daarna ontstaat er een soort vermossing... om in ieder geval het waaien tegen te gaan. Maar voorzitter, het houdt niet blikjes tegen, het houdt geen zand tegen, het houdt geen papier tegen, het verrommelt. En dat zouden we erg jammer vinden, te meer u ook dat die ruimte nodig hebt voor een mooie promenade. Dus dat zien we eigenlijk ook niet zitten, die duin en eindjes. Verder, uh, de parkeerplaatsen, oh die heb ik al genoemd. We willen toch nogmaals benadrukken, wanneer u dus straks niet in staat bent... om de parkeerplaatsen volledig te compenseren in die ruimte die u voor ogen heeft... Dan toch gaat zoeken op de boulevard en niet alle parkeerplaatsen weghaalt. Dank u voor deze termijn. En misschien ga ik toch een interruptie doen straks. Dank u. Dank u wel, meneer Drommel. Meneer bouwbeke Voorzitter, dank u wel. Voorzitter. Ik, uh... Elke Bali, had een, eerder een interruptie, denk ik. Gaat u gaan? Dank u wel, voorzitter. Ja, ik verbaas me toch wel een beetje over, over de VVD. Ik uh, hoor ze net in het eerste termijn eigenlijk helemaal niets over duin-eilandjes, behalve dan, mij, bij de OPZ. En nu uh, doet de wethouder toezegging op bepaalde punten. Ze dus komt met, uh, met bijvoorbeeld de boardwalk die eruit wordt gehad. En nu komt als het volgende aapje uit de mouw opeens het de duineilandje eraan wandelen. Um, wat wilt u nou? We, we, we hebben nu de, de kans om de boulevard goed aan te pakken, om het kwalitatief mooi aan te pakken. En vervolgens wilt u alle kwalitatieve ja, verbeteringen eigenlijk uit het plan halen. Dus wat, wat wil de VVD nou met, met dit punt? Wat, waar wil de VVD naartoe? Willen we alleen maar de beschatting en de riolering vervangen of willen we echt de boulevard een keer een upgrade geven? Dank u voorzitter. Fijn dat ik hierop kan reageren. Wat wil de VVD nou? De VVD wil in ieder geval dat het iets moois wordt. En niet dat wij het helemaal volplempen met allerlei toestanden die u ook mooi vindt. Want wellicht kunt u er ook nog bloembakken bij plaatsen. Een palmboom. Gaan we door. Nee, wij willen daar een mooie wandelpromenade van maken. En daar heb je gewoon die eilandjes, die, nu, die grond die nu ingenomen wordt, die eilandjes voor nodig. Het is namelijk niet zo bar groot. Dat is mijn verhaal. Tot uw die dienst. Ik vermoed dat meneer Elkebali wil reageren. Ja, want voorzitter, wij hebben nou ook een informatieavond gehad... waarbij juist het idee achter het plaatsen van de duinbolletjes... om het zo maar te noemen, werd uitgelegd. En het is juist om die grote lijnen te breken... en juist om de boulevard wat collectief beter aan te pakken. En ook juist omdat je, dat in, den land, in het land steeds gewoonlijker is... en gebruikelijker is. En dat Het, het gaat mij om het feit... Dat, wij zijn hier een soort van leken. Ik heb, ben geen ingenieur, ik ben niet een landschaparchitect, ik ben het allemaal niet. Ik ben een gemeenteraadslid. En geef nou eens een keertje de kans aan die mensen... die een plan ontwikkelen en bedenken... het gaat hier ook nog eens een keertje over een schetsontwerp... geef nou eens een keertje een kans aan zo'n plan... in plaats van dat je meteen alles als kind bij het badwater gewoon weggooit. De duineilandjes hebben in die informatieavond... Hebben een, duidelijk, een duidelijk belang gekregen. En als je die er nu uit wil halen dan is het nogmaals, gewoon het enige wat u wil doen... Een nieuwe bestrating, een nieuwe regulering en klaarscase. En dat willen wij niet. We willen een kwalitatieve, kwalitatieve upgrade. En ik hoop echt dat de VVD dat ook wil. Ik hoop echt dat de VVD een mooiers antwoord wil. Meneer Drommel, wil reageren? Laat u een kleine Klein, ja, reactie toe. Wij willen natuurlijk ook alles mooi maken en nog prachtiger dan u. Maar het is niet zo dat we straks rond die eilandjes moeten manoeuvreren met een kinderwagen. Om toch enigszins de ruimte te zoeken en dan realiserend dat het eigenlijk gewoon te smal is. Want we zouden ook nog heel dolgraag, ik ga het u vertellen, heel dolgraag een gescheiden fietspad hebben. We willen kortom, we willen daar ook ontzettend veel meer dan de ruimte voor is. Er is geen ruimte. Meneer Alkawali, dank u. We gaan verder. Ik had meneer buiberg heel al het woord gegeven. En dat hebben we nu weer terug. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik uh, ben uh, ingenomen met hetgeen wat de wethouder heeft gezegd... ten aanzien van het feit dat zij de boardwalk uit het schetsontwerp wil halen. Dat zij de parkeerplekken volledig wil compenseren, maar dat ze even wil afwachten in welke mate dat kan. En dat volgt uit onderzoeksresultaat... wat op 20 juni pardon, op ons afkomt. En het voorstel is... dat ze gaat door met het... Eh, voorlopig ontwerp in de participatie... als dat volledig lukt. En ze komt terug... als dat niet lukt, met een aangepast schetsontwerp. Dat heb ik toch goed horen zeggen. Dan hebben we het gehad... over de inrichting... Eh, van de weg. Fietsstraat of niet. Ambtenaren zeggen dat het wel veilig kan op het moment dat je een onveilige situatie creëert... waar het betreft het tegen de rijrichting inrijdende fietsers kruisen om een parkeerplek te zoeken. Nou, Wij denken dat het verstandig is om het aan het professionals over te laten wat hier een, wat hier een goede oplossing voor is. En wij zouden ook willen vragen of uh, de wethouder bereid is om zich wat dat betreft uh, door de fietsersbond te laten adviseren. Die wat betreft de inrichting van fietsenstraten nu helemaal heel veel ervaring heeft en ook een nota heeft geschreven die ik haar overigens ook uh, heb doen toekomen in de tussentijd. En ik hoor graag even of zij bereid is om, om dat te doen. Uh, ook fijn dat de, de wethouder de toegankelijkheid van het strand wil uh, garanderen door de hellingshoek van het strandafgaan te bekijken als, daar, uh, als dat verbeterd kan worden. Uh, uh, het is ook iets duidelijker hoe het zit met de status van het schetsontwerp in het volgende, in het volgende verloop, maar... Het besluit is wat mij betreft, wat nu voor ligt, nog niet helemaal duidelijk op dat punt. En wel omdat wij een aantal dingen weliswaar van de vetschouder toegezegd hebben gekregen. En die zouden dan in feite in dat, in dat besluit wat we nemen ook versleuteld moeten worden. En de vraag is even, hoe, hoe doen we dat? Eh, hoe lassen we dat in? Hoe dan heeft ze iets gezegd over de, de, de kiosken. Namelijk het mobiliteitsvereisten loslaten en het opnemen van de huidige mobiele plekken. Het verlaten daarvan en daar even in de plaats vaste plekken te creëren. Ze zegt ja dat is een apart traject. Ik vraag me af of dat een apart traject zou moeten zijn. Want ik kan me zo voorstellen dat mensen die dus in het participatieprogramma deelnemen daar misschien ook wel iets van zouden. Vinden. En het is handig om te weten of dat op steun eh, kan rekenen van degene die daar iets over zouden willen opmerken. Eh, dat je niet achteraf de situatie hebt. Nou ja, dan hadden we de gelegenheid om daarop te kunnen reageren. Maar u hebt niks gezegd eh, op dat punt. Dus ik zou haar toch in overweging willen geven om dat ook in het participatieproces eh, mee te nemen. Eh, nou, dat zijn de punten die ik nog naar voren wil brengen. Ik hoor graag nog even een reactie op het besluit. Dank u voor. Dank u wel, meneer Bouwberg-Wilson. Uh, de griffier en ik zullen daar gaandeweg ook even op terugkomen, want ik denk dat het praktisch oplosbaar is. Eens even kijken, meneer Metters. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, wat nu wel uh, opkomt uh, borrelen is... Uh, in hoeverre de vraag, in hoeverre de wethouder bij het niet volledig uh, kunnen compenseren van de parkeerplaatsen. Wat voor het CDA geen uh, absolute voorwaarde zou behoeven te zijn. Maar kennelijk voor VVD en OPZ wel. Uh, of de wethouder dan ook uh, voornemens is in dat schetsontwerp uh, parkeerplaatsen aan de zeezijde toe te staan. Dus geen parkering meer aan één kant. Die vraag vindt het CDA essentieel. Omdat bij de keuze, bij de uh, kwaliteitsimpuls die dat gebied zou moeten hebben... een belangrijk uitgangspunt was om aan één kant te parkeren. En het CDA ziet dat graag gehandhaafd. Dus ik zou wel graag van de wethouder willen horen hoe ze daarmee omgaat. Uh, het is duidelijk dat de VVD en de OPZ... Uh, dit openlaten, dat heb ik in ieder geval begrepen uit de opmerkingen die net gemaakt zijn. En dat geldt voor het CDA absoluut niet. Dus ik zou wel van u willen horen hoe u daarmee om denkt te gaan. Dat is een essentieel punt voor ons. Dank u wel, meneer Metters. Meneer Elkebali. Excuus, meneer Barbagelson. U heeft er een interesse. Ja, voorzitter, ik, ik begrijp dat de heer Metters om verduidelijking vraagt op het punt van. Bent u nou voor aan twee kanten van boulevard Paulusloot parkeren? Ik heb me daar helemaal niet over uitgesproken, overigens. Wat ik wel heb gedaan, dat ik eh, me heb uitgesproken... over de vraag of je niet gewoon een gescheiden fietspad moet maken op de boulevard. En als je dat doet, dan ben ik bang dat gegeven de beperkte breedte... die daar tot onze beschikking staat, daar het resultaat van is... dat er dan ook geen ruimte is, überhaupt trouwens ook geen ruimte is... voor parkeren aan weerszijden van boulevard Paulusloot. En voorzitter. Dank u wel, uh... Meneer de vraag blijft essentieel aan de wethouder... hoe die daarmee om denkt te gaan. Het is voor ons ook bepalend om voor een standpunt in te nemen. Dank, meneer Drommel. Wij gaan verder. Meneer Algebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik verbaas mij een beetje, om heel eerlijk te zijn. We, we spreken hier over een schetsontwerp. De wethouder doet toezeggingen op twee... voor, denk veel partijen essentiële punten. Waarvoor dank, wethouder. Um, en vervolgens hoor ik net bij de VVD de duinlandschapjes als een, ja, wederom een aap uit, uit de mouw komen. Um, ik zie trouwens vlak voordat wij, uh, voor, of, dat tijdens de schorsing, zie ik ook bepaalde partijen met elkaar uh, een kamer opzoeken. En denk bij mezelf, van misschien is het ook wel handig om het debat hier in de zaal te voeren en niet in een kamers achteraf. Denk dat dat Mali, de... u heeft een interruptie. U prikkelt kennelijk. Meneer Trommel. Dank u voorzitter. Meneer Elke Mali, ik heb het nu net twee keer uitgelegd dat het geen aap is die uit de mouw komt maar toen ik het heb over ruimte die we nodig hebben... en de boulevard niet breed genoeg is. Als u dat een aap vindt, dan is het helemaal aan u... maar ik zou het er op prijs stellen dat u dat niet zo noemt hier. Zeker niet tegen mij. Dank u. Mijl, nee, Gebali. Waarvan akte? Uh, ik noem het een aap uit de mouw... en dat zijn mijn woorden en daar blijf ik bij. Um, vervolgens wil ik me graag aansluiten bij de woorden van de heer Mettes. Um, voor mijn partij is het essentieel... dat er niet aan de strandkant geparkeerd gaat worden... Waarom? Omdat dat juist uh, teniet doet aan de kwaliteit. Om terug te komen op duinland, of du, het duinlandschap, dat is ook voor mij essentieel. Ik vind het belangrijk dat, dat, dat we dat hebben. Ik vind het kwalitatief namelijk een upgrade van onze boulevard. En dan kom ik eigenlijk weer terug op het punt dat ik in de eerste termijn maakte. We hebben nu eenmaal een kans die we kunnen grijpen. We hebben echt een grote kans die we kunnen grijpen. Met het binnenhalen van bijvoorbeeld de F1 en alles wat erbij komt kijken... kunnen we nu ook onze boulevard mooi en goed gaan aanpakken. Grijp alsjeblieft, gemeenteraad, die kans... Het is echt een, een bijzondere kans. Het is het, de visie voor het dorp voor de komende 30 jaar. Wees daarvan overtuigd. En ik zit niet te wachten op het ver, veranderen van de bestrating. Ik zit te wachten op een boulevard waar ik trots op kan zijn als Zandvoort zijnde. En als ik nu de twee grootste partijen hier hoor... Zit, zit ik meer naar de visie van laten we de straatstenen veranderen en een nieuwe rio erin leggen. En niet naar de visie te kijken van laten we voor de komende 30 jaar... een mooie, kwalitatief goede boulevard opleveren. En ik ja, hoop echt dat... Ik liet u uw betoog, ik dacht er komt een punt, want er werd een interruptie van meneer Baalberg-Wilsel, maar hij was wat langer die punt. meneer Baalberg Ja voorzitter, ik, ik begrijp hoe de heer Elgebari erin zit en dat hij bezwaar heeft tegen een aanpassing van het ontwerp die de verkeersveiligheid ten goede komt. Maar ik wil dat niet uitsluiten en ik wil daar graag het advies van de fietsersbond over vragen. Dank u wel voorzitter. Dank u wel, meneer belberg Wilson Meneer Elke nou, ik kom bijna op het punt wat de, de heer belberg Wilson wilde maken, kom ik aan. Uh, laat ik hem maar meteen behandelen. Um, de heer belberg Wilson zegt namelijk net in zijn betoog... dat uh, professionals uh, daar wel een beter uh, beeld van hebben. Nou, er zijn ook professionals gevraagd, namelijk de politie. En in mijn ogen zijn het professionals. Um, en die, die hebben gezegd van, ja, het, het kan... Het is haalbaar. Het, het, het is, het is, het is voor ons betreft is het veilig genoeg om, het, om dat te doen. Uh, er moeten nog een paar aanpassingen komen. Ik heb ook van de wethouder gelezen en gehoord dat zij met de fietsersbond gaat praten. Dus ik, ik snap oprecht niet het, het feit dat de wethouder dan met professionals moet gaan praten. Dat doet ze een al. Professionals hebben er al iets over gezegd. Um, laten we dat interpreteren. Laten we zorgen dat wat de politie zegt... ik, ik hecht er wel waarde aan. Dat we dat, ook, ja, dat we dat ook uitvoeren. Dat wat zij zeggen ook wel klopt, lijkt mij. Want waarom zou je het anders zeggen? En nogmaals, oproep aan, aan de twee grote partijen hier. Van, kom op, we hebben een kans. Toon visie, toon, toon dat je een mooie boulevard wil, dat je een kwaliteitslag wil maken. En ik denk dat het heel belangrijk is. Uw oproep gaat uh, door een interruptie gevolgd worden, meneer Elgebali. Meneer bouberg Voorzitter, ik vind het vervelend dat uh, het commentaar wat wij hebben op, op praktische punten... En op essentiële punten ook, wat betreft de veiligheid, wordt gezien als het niet instemmen met een heel mooi schetsontwerp. Op het moment dat het schetsontwerp daarin zou hebben voorzien, voorzitter, hadden wij geen opmerkingen gemaakt. En nu doen we dat wel. En dat is de reden. En niet omdat wij tegen een mooie inrichting van de boulevard zijn. Dank u wel, meneer baber En meneer Drommel heeft al nu twee keer zijn mond gehouden. Die mag nu ook interperen. Ik waardeer dit bijzonder. Wat u schetst, meneer Elgebali, als gebrek aan visie, dat is juist visie. En dat is het verschil met uw beeld over visie en mijn beeld en andere over visie. Dit is namelijk visie en dan ook durven te reageren op een zekere beeld die je van een visie hebt. En dat is toevallig niet de uwe en dat is erg jammer voor u. Uh, volgens mij is in deze instantie voldoende over en weer gesproken tenzij meneer Elkebali nog iets nieuws wil inbrengen. Maar anders ga ik verder. Elkebali. Ik wil alleen op de, de heer Bouwer wil reageren. Ik verwijt hem niet dat hij uh, de, de veiligheid niet in het oog neemt... en dat hij daarom moet voorstaan, maar dat is zeker niet. Ik zeg alleen dat er wel door de wethouder... op bepaalde punten echt naar de veiligheid is gekeken... en dat we ook kwaliteit, of althans professionaliteit is ingewonnen... bij de politie en bij de fietsbond. En ik verwijt in die zin ook uw partij dat niet. Ik zeg alleen dat de wethouder daar echt ook uh, naar kijkt. Dan is het helder. Ja, we gaan door. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, de wethouder heeft wederom uh, alles goed behandeld. En wat, wat de Partij van de Arbeid betreft... was dat zeer duidelijk al in de Raadsinformatiebrief. Ook in aanleiding van de participatie van vele strandpachters in de commissie... was voor ons helder dat die bordwok niet in beton gegoten was. En um, het feit dat dat nu nogmaals helder op tafel ligt... en dat die ook van tafel af kan, uiteraard... Want als de, de gebruikers er zelf geen heil in, in zien... dan moet dat, ik heb dat zojuist ook gezegd, dat vind ik echt prima. Dus in die zin ook nog even naar mijn collega Deen. Ik blijf lovend over de participatie... omdat er heel goed geluisterd is naar de, de mensen die dat betreft. Um, als het gaat om um, hoe nu verder met dit plan... het plan is wel gebaseerd op visie- en uitgangspunten. En als we dat vanavond helemaal overhoop gooien... En, dat, en dan sluit ik me aan bij collega Metus. dan denk ik dat we niet goed bezig zijn, want dan nemen we ook de participatie niet serieus van de bewoners en de gebruikers. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen dat met alle handreikingen die de, de wethouder gedaan heeft, dat we dat volgen. Ik kan me er in ieder geval als Partij van de Arbeid uitstekend in vinden. Maar het is wel essentieel dat we de uitgangspunten van een stuk overeind houden. Dank u wel, mevrouw Koper. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Ik wil eigenlijk uh, even met u teruggaan naar de commissiebehandeling. En toen kwam de wethouder in haar, uh, naar, in haar eerste termijn met een hele mooie opmerking. En dat was namelijk van, uh, ik vind het het mooiste stukje Zandvoort. Waarop ik toen uh, helaas zonder microfoon heb geroepen, dat is mooi, houden we het zo, gaan we door naar het volgende onderwerp. Want u wil daar blijkbaar ook niet al te veel veranderen eens even in gedachten houden. Waar het wel om gaat, eh, college. U heeft het eh, maar over die fietsstraat. En eh, een fietsstraat heeft eh, geen enkele officiële status. Sterker, het woord bestaat eh, sinds kort dan eh, wel in een woordenboek. Maar dat is nog niet zo heel lang. En fietsstraten worden aangelegd op plekken waar weinig gemotoriseerd verkeer komt en meer fietsers. En dan ook eigenlijk nog op piekmomenten. De fietsstraten die ik ken, en dat, daar kom ik ook regelmatig... want ook mijn leerlingen moeten leren in een fietsstraat te rijden... is uh, eigenlijk daar waar een, een, een school is. En het is een klein verbindingspad. Het zijn over het algemeen uh, ventwegen die ingericht worden als fietsstraat... Maar nogmaals, een fietstraat heeft geen enkele officiële status. Helemaal niet. Het heeft wel bij de mensen het idee... dat ze de fietsstraat over de volle breedte mogen gebruiken. Want ze denken dat het een beetje is alsof je in een erf bent. Waarbij dus de voetganger over de volle breedte gebruik mag maken van de weg. Dat is niet zo. Maar dat wordt wel gedacht. Dat betekent wel dat inderdaad die fietser straks als remmend... ...middel wordt ingezet voor het gemotoriseerd verkeer. De verkeersintensiteit op de boulevard is eenvoudigweg te hoog voor een fietsstraat. U dient gewoon het gemotoriseerd verkeer te scheiden van wandelaars en van fietsers. Als u dat doet, dan bent u veilig bezig. Die fiets er twee kanten op, prima, kunnen we ons in vinden... ...maar wel gescheiden van het overige verkeer. En kijk dan even naar de boulevard Benaar, daar hebben we dat ook... Alleen, daar hebben we de fout gemaakt... omdat in dezelfde bestrating... althans, wij hebben dat niet eens gedaan. Het is natuurlijk de provincie geweest. In hetzelfde type bestrating, in dezelfde kleur... met een uh, verschrikkelijke trottoirrand ertussen... waardoor meerdere valpartijen zijn geweest. Nou, daar kunnen we van leren. Maak dan inderdaad het fietspad herkenbaar als rood... en maak het trottoir in een andere verschrikkelijk mooie steen. Doe er wat mee, maak er wat leuks van... Als je dat doet, dan is er best wel ruimte genoeg. Zeker collega's van de VVD, die hebben het al genoemd. Uh, ja, die, die hartstikke leuke perkjes met, met van alles en nog wat... waar ook van alles en nog wat in gaat zitten. Dat weten we uit ervaring natuurlijk ook. Die zijn niet echt nodig. Dat kan ook kleiner, dat kan ook anders. Uh, ga daar een beetje spelen met de ruimte. Als je de, de dwars neemt... dan is het, wat, wat ik nu net aanhaal, is nog steeds te halen. Zeker omdat u er echt waarde aan hecht om maar, om maar één kant te parkeren. U bent dan wel gewoon ook dat, dat in uitstappen van onervaren mensen... bent u ook kwijt, hè? Daar moeten we ook aan denken als u dus inderdaad helemaal losmaakt van... Uh, je hebt dan ook minder rijbaanbreedte nodig. Dus alleen maar beter om alles te scheiden. Um, ja, ik, ik heb net nog eventjes geprobeerd weer wat te googlen... maar het, het CROW... Die geeft inderdaad ook aan, een fietsstraat hartstikke leuk... maar wees daar voorzichtig in en leg het alleen maar aan... daar waar het verkeersluw is. En dat is een boulevard, hoop ik niet. Goed. En daar wil ik het in eerste instantie even bij laten. U wilt het in eerste instantie in tweede termijn daarbij laten. Zo bedoelt u dat, mevrouw Van der Veld? Precies. Wij begrijpen elkaar. Wij gaan verder naar de andere kant. Meneer Deen, behoefte aan een tweede termijn? Ja, graag. Dank u wel. Ja, voorzitter, wij moeten zeggen dat we heel blij zijn met de woorden van uh, mevrouw Verheij. Ik bedoel, er zijn heel veel toezeggingen gedaan. Uh, dat getuigt van een grote bereidheid, flexibiliteit. Dat vinden we gewoon heel fijn. Met name op de voor ons twee belangrijkste punten uh, dat de boordwolk uh, uit het plan is gehaald, uh, zijn we content. Daarnaast uh, nou, horen we mevrouw Verheij aan en zien we dat ze echt bezig gaat met compensatie voor de parkeerplaatsen. Uh, zo niet komt ze daarop terug en ligt dat ook nog open. Op het gebied van veiligheid zeggen wij van... Uh, ja, dat is heel belangrijk, maar lezen we eigenlijk ook in het nieuwe besluit... dat ook daar een hoop aandacht aan gegeven gaat worden. En dan is voor ons belangrijk dat dat met professionals gebeurt. In dit geval bijvoorbeeld een fietserspont. Dus daar hebben we eigenlijk ook vertrouwen in. Uh, we hebben ook nog gesproken over de duineilandjes. Kijk, mochten die moeten verdwijnen als gevolg van een veiliger weggebruik, ja, dan is dat zo. Maar dat is voor ons geen breekpunt om nu niet verder te gaan. Want we moeten namelijk afwegingen maken. We moeten compromissen maken, daar ontkomen we niet aan. Maar wij willen zo graag verder met projecten. En dat doe je niet als je het maar blijft terugsturen. Dus dat schiet niet op. We vinden dat uh, de wethouder daar uh, echt, echt goed in, in mee is gegaan. Daar zijn we heel erg blij mee. En dat houdt voor ons ook in dat we kunnen zeggen van... nou. Kijk, we moeten ook niet vergeten... het is een schetsontwerp voor de boulevard Paulus Lood... als uitgangspunt voor een voorlopig ontwerp. Er kan nog zoveel veranderen. Het is nog niet definitief. Zo zitten wij erin. Dus uh, ja, we zijn blij met deze toezeggingen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Meneer Drommel heeft een interruptie. Dank u, vrienden, voorzitter. Meneer Deen, wat u zegt, dat, dat vind ik prachtig... maar het is geen schetsontwerp, sek... Ik lees even voor punt 9.4. Met het vaststellen van het schetsontwerp. Dat zijn we dus nu aan het vaststellen. Wordt de kwaliteit en profilering van de Boulevard vastgesteld. U kunt daarna niet meer spelen, u kunt niet meer wijzigen, u kunt niks meer veranderen. We stellen nu het schetsontwerp vast. En schetsontwerp heeft het woord in zich. Ja, de... Het is geen semantische discussie, maar het heeft een begrip in zich alsof u nog kan schetsen, nog iets bij kan veilen, nog mee kan aan het ontwerp sleutelen. Dat heb een dropje in uw mond. Maar één ding kunt u niet. U kunt niet meer wijzigen aan het profilering. Fietspad, straat, fietspad en dat soort dingen. Dat ligt vast. Dat besluiten we nu. Meneer Drommel. Dank u. Weet u wat u wel kunt? Ik vind dat u heel netjes praat met een dropje in uw mond. Echt knap. Meneer Deen. Nou, ik, ik begrijp wat de heer Drommel zegt hoor. Daar hebben we het ook een paar keer al over gehad, ook in voorbereiding naar deze vergadering. Maar ik, ik wil daar toch nog even expliciet de woorden van uh, de wethouder uh, over horen. Want u stelde eigenlijk die vraag ook aan, uh, aan haar. en uh, Dat wachten we nog eventjes af. Ik heb de indruk dat het nog niet zo scherp staat. Dank u wel, meneer Deen. Meneer Hemsen, behoefte aan een tweede termijn? Ik wil bijna zeggen van niet. <laughs> want na anderhalf uur, bijna anderhalf uur... vergadering is ons standpunt niet veranderd. Dank u wel, meneer Hemsen. Ook voor uw bondige reactie. We gaan naar de wethouder. Mevrouw de wethouder, eh, voor ik daarheen ga... ik wil, ik wil even procedureel... Eh, met u... Eh, delen wat mijn advies aan u is. De wethouder heeft twee harde... toezeggingen gedaan. Die passen in het... gewijzigde besluit en dat kan gewoon zo. Zo werken we hier in dit huis... U heeft ook allemaal al impliciet en expliciet gezegd dat u vertrouwen heeft in de wethouder en hoe ze dat oppakt. Dus dat is gewoon kan. Dat betekent dat het hoofdbesluit wat voor ligt, gewoon genomen kan worden. Op deze twee onderdelen. Nu gaat de wethouder in tweede termijn reageren. Meneer Metters, u heeft een vraag over dit onderdeel? Ja, ik heb een vraag over wat u net zegt. De wethouder heeft twee harde toezeggingen gedaan. Ik heb ook om een toezegging gevraagd. Dat ja. zal u niet ontgaan zijn. Maar scherp, ik, dit, dit dus... is even, ik heb nog niets gezegd over de tweede termijn. Maar dit was even het onderdeel. Ja. wat expliciet door een aantal mensen is besproken. En ik dacht. laat ik dat even aan u teruggeven. Zo kan het. Misschien komt er nog iets bij, meneer Mettes. Dank u wel. Ik ben benieuwd, portefeuillehouder. Mevrouw Vrij. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ik zal u dan ook niet langer in spanning uh, houden... maar uh, ingaan op de punten die nog in uh, tweede termijn uh, zijn opgebracht. En volgens mij over uh, de boardwalk, dan wel wandelplakier uh, zijn we het eens. En hoef ik daar verder niet uh, verdere woorden uh, aan te wijden. Uh, waar ik wel nog op uh, terug wil gaan... Uh, zijn, uh, is het toegevoegde groen... of de duineilanden... of natuureilanden, net, net um, hoe je het noemen wil. En daar is in dit schetsontwerp wel ruimte voor. Het leek even, als ik, toen ik meneer Drommel hoorde, dat die ruimte er niet zou zijn. Maar in dit schetsontwerp is de keuze gemaakt voor de fietsstraat... met aan één zijde parkeren, met het toevoegen van groen... en een ruime wandelpromenade. Dus die ruimte is er op dit moment als we in het schetsontwerp... als we het hebben over de Pauluslood. In de Favozje is het, is het zit hij er ook. Maar dat is het onderdeel waarvan we hebben gezegd... nou daarover gaan we verder participeren. Um, ik merk dat er um, um, nog wat uh, vragen ook zijn ten aanzien um, van dat schetsontwerp. He, wat is nu precies uh, de status daarvan en... Uh, nou ja, wat ook niet, om het zomaar uh, te zeggen. De heer Drommel uh, refereert ook aan uh, uh, een pagina in het oorspronkelijke raadsbesluit. Maar in het aangepaste raadsvoorstel, althans, uh, ik moet het uh, goed zeggen... in het voorstel van het college voor het aangepaste raadsbesluit... Geven aan dat het schetsontwerp dient als uitgangspunt voor het voorlopig ontwerp. En dat betekent dat, dat, dat je op basis van het schetsontwerp dat er ligt, voor wat betreft de Paulus-lood, spits ik dan even toe, dat je dat verder gaat uitwerken. Mochten daar. Voor wat betreft veiligheid na gesprekken met de experts. Of ten aanzien van dat parkeren, nog punten in terugkomen die effecten hebben op dat schetsontwerp. Ja dan kom ik uiteraard bij u terug. Maar als dat niet zo is, dan gaan we op basis van dat schetsontwerp door naar het voorlopig ontwerp. En dat voorlopig ontwerp, dat is dan weer een nadere detaillering. En ook daar. Uh, hebt u een rol in en komt, uh, dat komt bij u, uh, bij u terug. Er is ook nog uh, een specifieke vraag gesteld... over de advisering uh, door de Fietsersbond. Uh, uh, we hebben zeker de gesprekken uh, met de Fietsersbond... en blijven die ook doen. Uh, maar... Uh, niet uitsluitend met de Fietsersbond, want we hebben ook gesprekken bijvoorbeeld met de verkeerskundigen van de politie, met de verkeerskundigen die wij zelf in huis hebben. Want de Fietsersbond kijkt, uh, ja daar zijn ze ook toe op aard natuurlijk, uh, uitsluitend ook naar de belangen van de fietsers. En de verkeerskundige die kijkt eigenlijk naar, nou ja, naar alle verkeersstromen, uh, dus ook die uh, betrekken we daarbij. En er is nog een um, vraag gesteld ook door de heer Bouwberg-Wilson ten aanzien van de standplaatshouders en um, um, de... de um de kiosken noem ik het uh, uh, maar even. Uh, dat is een gesprek wat we ook nog inderdaad gaan hebben... maar juist ook met die standplaatshouders. Uh, uh, en uh, mogelijk dat we bij het voorlopig ontwerp nadere uh, uitspraak kunnen doen... over uh, nou ja, de, de vervolgstappen. Maar op dit moment is die duidelijkheid er niet. Uh, het CDA vroeg uh, nog expliciet... Uh, wat, wat is nu het uitgangspunt eigenlijk? Hè? Of, of, wel of niet parkeren aan, aan twee zijden. Dit voorstel en het schetsontwerp... kiest uitdrukkelijk voor het parkeren aan één zijde. En... En eh, daarbij eh, is het, wat ik al in eerste termijn ook heb gezegd... zeker niet eh, het, het, het voornemen om eh, van het college om die 200 plekken te schrappen... en, de, eh, nou ja, en dan niet verder te kijken naar eh, die compensatie. Eh, want dat is te kort door de bocht. Dus we willen dat zeker meenemen. En eh, nou ja, ik hoop ook echt dat dat lukt. Maar ik kan dat niet op dit moment concreet zeggen... omdat we nog aan het tellen zijn. Dus eh, wat dat betreft... Ja, kan ik daar ook niet een, uh, uh, meer over zeggen, want ik, ik heb die tellingen, die zijn er, uh, die zijn er simpelweg uh, uh, niet. En mevrouw van der Veld die, die geeft nog aan hè, dat ik heb gezegd uh, dat ik het mooiste stukje vind van Zandvoort. Nou, dat vind ik nog steeds qua locatie. Ik wandel daar ook heel erg graag. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet vind uh, dat er ruimte is voor verbetering. Want dat, uh, dat, vind, ik, uh, dat vind ik namelijk wel. Maar om te, het is, ik vind het inderdaad om te verblijven en om te wandelen is het inderdaad vind ik het althans een van de mooiste plekken van Zandvoort. Um, u gaf nog aan he, een fietsstraat, dat, dat heeft geen officiële status. Nou, volgens mij, als ik het goed heb begrepen... Um, is de fietsstraat ook niet, ja, hoe zal ik zeggen... is meer een, een roepnaam, om het zo maar te zeggen. En, en zou het officieel um, een erftoegangsweg zijn, geloof ik. Um, maar los daarvan gaat het eigenlijk om het gedeeld gebruik van die weg. En nou, we hebben ons daarin ook laten, laten adviseren... Um, door diverse partijen. En eigenlijk geven die aan dat dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat kan. Dat er aandacht moet zijn voor, voor de verdere veiligheid, ja, dat ben ik uh, volstrekt uh, met u eens. Um, ja, voorzitter, volgens mij um, ben ik op uh, alle punten uh, die is nog in tweede meld, termijn uh, leven ingegaan. Dank u, Raad. Meneer Baalberg-Wilson, ik zie uw hand. Voorzitter, er is iets waar ik toch graag ook uw licht over zou willen vragen te laten schijnen. Het nieuwe besluit, daar staat het schetsontwerp voor de boulevard Paulus Lood... bij punt 1, eerste regel, vast te stellen als uitgangspunt enzovoort. Bij punt 2, het schetsontwerp voor de boulevard als uitgangspunt te nemen voor participatie enzovoort. Kijk, dat schetsontwerp, dat is nu eh, door de toezeggingen van de wethouder, is dat aangepast... Aangepast. Dat betekent dat wat mij betreft zou, in, eh, zou dat best kunnen blijven staan vast te stellen. Maar dan wel inclusief toezeggingen. Zeker, en dat, dat heb geld... ik u net ook geduid zo. En dat, en dat is, nou, dan heb ik dat gemist, maar dan zitten we op één lijn. Dank u wel, voorzitter. Dat geldt ook voor punt, voor punt twee dus. Ja. ja, dat is prima. We kunnen ook toevoegen daar van dit plandeel inclusief toezeggingen. Dan maken we hem zichtbaar. Ja, en dat kan gewoon mondeling. Meneer Berg, ik zie uw vinger. Ja, ik, ik hoorde uh, begin van de tweede termijn, de uh, portefeuillehouder, toch een opmerking maken. We, we, we stemmen nu voor het ontwerp uh, fietsstraat en duinlandschap op het uh, boulevard. Want dat is onderdeel van het schetsontwerp. Maar in, in de raadsinformatiebrief zie dat ik dat we het toch terugkrijgen in een voorlopig ontwerp. Kan het dus toch nog ter discussie komen, of niet? Dit is de laatste vraag, overigens. Nou, of het een discussie wordt, is natuurlijk aan u. Dat zeg ik even met een knipoog hoor. Maar uiteindelijk is het schetsontwerp: dat is ja, de grove basis. Dat is de schets die tot stand is gekomen op basis van de eerdere kaders en de participatie. En met die schets. Uh, gaan we indachtig de aandachtspunten die u hebt meegegeven... en die ook zijn verwoord voor een deel in het aangepaste raadsbesluit, uh, gaan we verder. Dat is, uh, dat is uh, de volgorde. Dank u wel, mevrouw Verij. Zoals ik net zei, het voorstel dat hier in debat is... is het aangepaste voorstel wat de college bij de raadsinformatiebrief heeft. Bij punt 2 hebben wij toegevoegd inclusief toezeggingen. Dat is hier ook besproken en er is een nadere duiding van een proces gegeven. Dat staat ook allemaal op band. is allemaal helder, denk ik. En daarmee komen we naar het besluitvormende deel, meneer Drommel. Wilt u dat ook bevestigen? Nee. Wat is uw vraag? Nee, nee, is... nou, Ik, ik zal voorstellen. Wilt u de microfoon alstublieft aanzetten? Excuus. Ja. Ik zou u willen verzoeken voor vijf minuten schorsing. Ik zit even naar de klok te kijken. Vier minuten. Goed, de schotse vier minuten. Sweet.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 Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering. Uh, meneer Drommel heeft ons verlaten. Hij is toch te uh, ziek. Dat is het gewoon om hier nog uh, verder bij te blijven. En het is verstandig dat hij naar huis is gegaan, zodat hij tot rust kan komen. Dank voor zijn inbreng en het feit dat hij een groot gedeelte hier geweest is. Wij gaan verder. We zijn aanbeland... Bij agenda punt 8, nota van uitgangspunten omgevingsplan Strand. Dat is een traject dat ook al wat langer loopt. Dat tot nu toe tot stand is gekomen met een actieve en intensieve vorm van participatie van velen. Een mooi proces zou ik zeggen. En dat gaat richtinggevend worden voor het omgevingsplan Strand. Ook een mooi onderdeel van onze gemeente. Vanavond staat hier oordeelsvorming en besluitvorming op tafel. En ik ga in eerste termijn u het woord geven. En ik begin bij de fractie van OPZ. Omdat zij hebben aangekondigd met een abonnement te komen. En ik heb zelfs al een exemplaar met een hondtekening eronder zo te zien van meneer Bouwberg-Wilson. Bent u ook de woordvoerder? Nou, dan wil ik graag dat u het spits afbijt. En gelijk het abonnement indient. Want dan kunnen we in eerste termijn zowel de eerste termijn en het abonnement meenemen. Akkoord. Voorzitter, dat doe ik heel graag, want ik denk dat het amendement gegeven ook de commissieverhandeling en alles wat we daar naar voren hebben gebracht voor zich spreekt. Ik geef de overweging en het besluit, en ik laat de toelichting even voor wat die is, die staat op de achterzijde. Overwegende dat, het voorliggende raadsbesluit ziet op het vaststellen van de noten van uitgangspunt omgevingsplan strand. En dus nota, ambities en doelstellingen zijn geformuleerd die op gespannen voet staan, met staand beleid en deels ontwikkelingen beschrijven die niet wenselijk zijn. Toelichting zie om zijde. Er door gevoerd beleid reeds een veelheid aan ontwikkelijk bestand werd toegestaan... waardoor er nog slechts beperkt mogelijkheden zijn voor nieuw... of zoals in de nota staat flexibeler beleid. Er Op grond van het tussen ondernemers en bewoners bereikte belangenevenwicht... en de voorgenomen nieuwbouw, entrees Zandvoort en Badhuisplein... weinig mogelijkheden tot verruiming zijn zonder dat evenwicht te verstoren. Het daarom voorafgaand aan het verdere proces wenselijk is dat de raad zich daar richtinggevend over uitspreekt en nadere kaders stelt... Zouden we dat niet doen, dan gaan we participeren over dingen waarvan we later zouden moeten zeggen. Dat vinden wij niet wenselijk. En dan laat je mensen dingen doen die, uh, die geen doel hebben. En dan lijkt ons dat je dat moet voorkomen. We hebben het besluit luidt de noten van uitgangspindelgevingsplan Strand vast te stellen met uitzondering van in ieder geval de volgende punten. Het plaatsen en exploiteren van een strandpaviljoen te vervangen. door het uitsluitend plaatsen en verhuren van strandbungalows. Een flexibele regeling voor reclame uiting in de zeereep. Tweede bouwlaag of dakterras van strandpaviljoenstoestaan. toestaan. Ondergrondse bouwing van een kelder ten behoeve van een magazijn. Toestaan dat laatste, toestaan dat laatste overigens niet limitatief. Beloningsstrategie voor standpachters ter stimulering van verduurzaming. Meer pop up zaakjes, evenementen dan er volgens de 12-dagen regeling zijn toegestaan. Verruiming van openingstijd van standpaviljoens van 2400 tot 01 uur. Was getekend op EZ. Ik hoop van harte dat dit door meerdere fracties wordt gesteund. Ik ben benieuwd naar hetgeen zij erover te zeggen hebben. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, uh, meneer bouwberg wilson Zijn er vragen ter verduidelijking over dit abonnement? Uw reactie mag u laten geven. Meneer Stefan. Dank u wel. Ik heb inderdaad wat vragen ter verduidelijking. Um, eigenlijk over over bijna ieder punt, maar ik zal, ik zal het beginnen bij het begin. Uh, verzocht wordt dus om uh, als abonnement mee te geven... Uh, een, een aantal uitgangspunten, in ieder geval uit, uit de nota... van de uitgangspunten omgevings, omgevingsplanstrand de, de, eruit te halen. Uh, maar bij sommige punten vraag ik me af of, of, of dat wat nodig is. En dan begin ik bij punt 1. Uh, de OPZ wil het plaatsen en exploiteren van een strandpaviljoen... Uh, uh, dat, dat te vervangen door uitsluitend strandbungalows... met andere woorden, eigenlijk uh, zegt Open Zet... we moeten in ieder geval uh, ervoor zorgen dat die mogelijk moet zijn... om een geheel uh, paviljoen weg te halen... en in plaats daarvan te, uh, de, de, die bebouwing met, met strandbungalows in te vullen. Maar volgens mij is, dat dat al, is, is juist dit al, al in, in het nodige uitgangspunten toegezegd... namelijk op pagina 7 van 8. Daar staat namelijk dat... Uh, dat, dat, even kijken hoor... Uh, onder het kopje strandbungeloos... Uh, dat dit niet mogelijk... Uh, zou worden gemaakt. Dus dat is punt 1. En wat is uw vraag ter nou, verduidelijking? Nou, nogmaals, Al deze punten zien op, op dingen van... Is, is het allemaal wel nodig? En ik zou verder gaan. Dus dat is punt 1, want het staat nee. er al. Punt nee. 2 is... Nee, nee, meneer Stefan. Ja? Uh, een flexibele regeling voor reclameuiting in de zeereep. Nee, meneer Stefan. Oh, sorry. <laughs> uh, kijk, we belanden namelijk in een debat. Okay. Als u deze vragen zo gaat behandelen. Uw kernvraag is eigenlijk, dat u zegt, ik ga u helpen hoor. Ja? Dat u zegt, volgens mij zijn alle punten in het stuk al benoemd en zodanig ah, dat dat wel. niet nodig is om dat hier nu eruit te halen. Uh, dat, is dat is eigenlijk de kern. een kernvraag. Kern, ja. Moet ja, ja. u eigenlijk daar ter verduidelijking nog iets over zeggen, anders gaan we hem gewoon in de eerste ja. termijn doen. Ja. Ja. Zou ik meneer dan meneer toch kort iets aan, mogen plakken nog? Nee? Oké, okay, dan wacht ik eventjes. Meneer Baber -Gilson. Ja voorzitter, ik, euh, ik heb dit euh, gedaan omdat wij vanuit de euh, de, de dus een aantal wensen kennen. En die zijn conform wat hier voorligt. ligt. En op het moment dat je dus in het verdere participatie ingaat, dan komen die wensen waarschijnlijk weer opnieuw naar voren. En ik denk dat we daar dus een uitspraak over moeten doen. Die wensen liggen er gewoon, die noden van uitgangspunten ook wel. Dat ben ik met de heer Stefan eens. Maar op het moment dat je gewoon weet dat die behoefte er toch is, dan moet je daar wel over uitspreken, denk ik. Is het helder dat de context net iets anders is, meneer Stefan? Ja? Oh, ik denk dat ik mijn eerste termijnen voor ga gebruiken.